Mark Zampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk of antistoffen in het bloed zorgen voor volledige bescherming tegen het coronavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn ook nog weinig signalen dat veel mensen inmiddels die antistoffen hebben. Volgens de WHO lijkt het er niet op dat er op dit moment groepsimmuniteit ontstaat tegen het virus. De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard euro uit voor steun aan de landbouw. Het grootste deel van het geld gaat rechtstreeks naar de boeren. De rest wordt gebruikt om producten als zuivel en vlees op te kopen. Die worden dan uitgedeeld aan de armen. De Amerikaanse staat New Jersey schakelt de hulp in van artsen uit het buitenland. Ze krijgen een noodvergunning van de staat die zo meer medische capaciteit wil krijgen. New Jersey is naar New York het zwaarst getroffen door het coronavirus. Er wonen zo'n 9 miljoen mensen. 78.000 mensen zijn positief getest. Ruim 3.800 patiënten zijn overleden. IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor corona-apps hebben bestudeerd... hebben forse kritiek op de selectieprocedure. De vergadering waar de voorstellen werden beoordeeld verliep volgens de negen experts rommelig. Ook zouden er nauwelijks criteria zijn geweest voor het beoordelen van de plannen. In twee Duitse deelstaten wordt het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Het gaat om Saxen en mecklenburg voor pommeren in Saxe wordt een kapje ook in de supermarkt verplicht. Afgelopen week kwam de Duitse regering met een advies om een mondkapje te gebruiken. Het werd niet verplicht gesteld. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 9 graden. Overdag in het zuiden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag en de dagen erna. Zonnig en droog. Met temperaturen tussen de 15 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.